Levi van Eck met het NOS-journaal. Het officiële dodental als gevolg van de watersnood in België is opgelopen tot 28. Vanmiddag zijn in de provincie Luik vier lichamen aangetroffen. Drie in de gemeente Esneu en één in de dorp Hamoir. De zoektocht naar overlevenden gaat ondertussen door... onder meer met steun van Franse, Oostenrijkse en Italiaanse reddingswerkers. In de meeste Belgische provincies is de situatie nu stabiel of daalt het water. Maar in het noorden van Leuven blijft de situatie kritiek. De missionair minister Van Nieuwenhuizen heeft een bezoek gebracht aan het watersnoodgebied in Limburg. Ze kregen onder meer een rondleiding in een natuurgebied bij Venlo... waar water naartoe kan stromen om de stand in de Maas te laten zakken. Van Nieuwenhuizen zegt dat de problemen met water zich overal in Nederland kunnen voordoen... en dat er daarom in kaart moet worden gebracht waar meer ruimte voor water gecreëerd kan worden. Verder zegt ze dat er vaker rekening gehouden moet worden met extreem weer door het veranderende klimaat. In verschillende Franse steden hebben duizenden mensen gedemonstreerd... tegen de verplichte vaccinatie van zorgmedewerkers. Ook zijn de demonstranten tegen de verplichte coronapas in de openbare ruimte... als restaurants en bioscopen. Er waren protesten in onder meer Parijs, Marseille, Lyon en Lille. De Franse premier Castex verdedigde vandaag de plannen... Hij zei dat vaccinatie de enige manier is om het virus te bestrijden. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 11.134 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 190 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen is de bezetting met coronapatiënten toegenomen. Er liggen nu 284 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat zijn er 19 meer dan gisteren. Van de mensen in de ziekenhuizen liggen er 77 op de IC. Het weer. Vanavond blijft het, lang, blijft het nog lang zonnig en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen eerst op veel plaatsen grijs, maar al snel wordt het zonnig met stapelwolken. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Noord-Holland nog viel op de A15 richting Amsterdam. Tussen de west en Muiden nog een kwartier vertraging door opruimwerk. De linker rijstok is dicht.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 Is de zomer van ZFM met nu entertainment for you. Goudgele stranden en buivende palmen, de sterren verlichten de diepblauwe zee.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 Je hart voor me open, wat mij toch niet lopen. Ik laat je zomaar niet gaan. Nee, ik laat je zomaar niet gaan. Zo, Welkom bij het tweede uur van Entertainer View. Dit was Martijn Kamp. En als ik jou morgen tegenkom. En ja, daarvoor horen we natuurlijk uh, Jannes en Gradame een borrel en een biertje. En straks gaan we hem nog een keertje helemaal draaien. Maar eerst Donny van der Roest. En uh, ja, de liefde heeft ons allebei. Blijf er lekker bij. Maar zo direct gaan we ook bellen met uh, Ray Smit. Ja, die heeft ook weer mooi, een mooie nieuwe single: en, uh, genaamd Guanita. Dus blijf er lekker bij. En tot deel van jullie is de vlogjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heijen en als je zit te eten, eet vakelijk. En heb je gegeten dat het u wel mogen bekomen. Ik weet niet wat ik zie als jij zo voor me staat. En met je handen mij aanraakt. Ik luister naar wat jij fluistert. Mijn hart gaat zo tekeer. Mijn ogen blijven kijken.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 Nooit voorbij, de liefde heeft ons allebei. Het is nacht en ik wil aandacht, het liefste met je ziel. Waar deze jongen juist voor hield, In mijn hart voelt het apart een vrouw waar ik voor viel. Dat komt alleen door jou. Ik wil steeds maar meer, steeds maar meer. Vergeten. Dit moment die met z'n tweeën, pak mijn hand Hier droomde ik van, samen met jou door het leven Dat dit zomaar kan, ik laat je nooit meer gaan Kom laten we dansen op het ritme van gitaren. Dit gevoel gaat nooit voorbij Het gaat voorbij, de liefde heeft ons allebei. Donnie van der Roes. En we gaan verder met S van Velsen en Pronto. Entertainment for you, meer dan radio. Neem in je arm, laat met even gaan...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 Ik vind niet van een kledingbaan Het geniet van het leven. Es van Vels, de volgende vorige week was hij hier uh, aanwezig in de, in de studio. Deze single, Pronto. En we hebben weer iemand aan de lijn. En dat is Ray Smit. Ray, een hele goede ja, avond al. Ja, goedenavond, ja, man. Ja. Een zondagavond, hè? Een zondagavond, inderdaad. Ja, geen zondag. Maar Hé, <laughs> nee. hey, maar ja, heerlijk weer. Ja, ik, ik had het net al over met, met Graad en zo. Ja, het is toch... Uh, ja, een rare, een rare bedoeling. Hè? Aan de ene kant uh, stromen ze over en zwemmen ze het huis uit. En, uh, ja, hier, uh, hier zitten we eigenlijk op het strand uh, te genieten van het zonnetje. Ja, dus, ja. het zijn uitersten nu. Hè? Het is heel raar eigenlijk ja. inderdaad. Ja, het is, uh, <laughs> het is inderdaad heel vreemd. Maar goed, hè, ik zeg altijd... Uh, blijf gezond, blijf lachen en uh, ja, ja, maak er het beste van. Zo. Daarom, dat is ook zo. Dat kun je het beste doen. Hey, en uh, ja... Dat, dat, dat, weet je, je, je kinderen erover ingezet het helpt je allemaal niks. Nee, maar dat moeten we ook niet doen, joh. Je, je moet niet je moet blijven hangen in dingen. Hè, nee, nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Kijk, euh, ik zeg altijd, persoonlijke dingetjes, ja, dat, dat, dat, dat, dat heb iedereen. He, dan blijven we ja. altijd even hangen. Klopt. Maar goed, euh, weet je, gelukkig is er nog muziek. Ja, gelukkig wel, zeg. Ja, toch? Ik bedoel, dat is ook een ja. stukje, stukje van het leven, hè? dat hoort bij het leven. Ja, maar daar kunnen mensen gewoon niet zonder. Mensen hebben dat ook nodig. Ja, ja. Nou ja, muziek heb je ook nodig. Eh, muziek ja. is een, een gevoel, zeg ik altijd. Ja, klopt. En dat, dat moet je ook met gevoel brengen. Ja, maar dat doen we ook. Zeker. <laughs> <laughs> en met een hoop lon, natuurlijk. Ja, maar lon moet je ook houden, joh. Ik, bleef, ik blijf altijd vrolijk, wat er ja. gebeurt. Hé, hey, maar jij hebt ook een nieuwe single. Juanita, mi amor. Ja, inderdaad, net een maandje uit. En uh, ja, weer lekker vrolijk zomers. En ja, moet gewoon kunnen vind ik in deze tijd. Mensen weer ja. een beetje plezier brengen. Ja, want het was net even uh, ja, op het randje van uh, corona uh, vrij en uh, wel niet. Ja. Dat uh, deze single uitkwam. Ja, klopt. Klopt, ja, ja klopt. Ik had natuurlijk in uh, april had ik uh, Engelstalige single uitgebracht. Ja, even tussendoor. En, uh, toen zei ze van, ja, maar dan moet je wel een Nederlandstalig hebben doen. Ik zei, ja, tuurlijk. Ik zeg, maar uh, laten we dat dan twee maanden later doen. Ja, dat was Tropical Fruit Daylight, hè? Ja, ja. Mannen, die heeft ook lekker, lekker meegedraaid en uh, heeft goed gedaan. Dus uh, daar ben ik ook trots op, hoor. Ja. Nee, ja dat ook. Je. Ja. Nou, ja, ik bedoel, je bent niet iemand die uh, stil zit, laat ik het zo zeggen. Nee, nou, ik, zat, ik zat, had een interview afgelopen week. Toen zei ja, hoeveel zijn single is het eigenlijk? Ja. Ik zat snel, snel te rekenen. Ik denk: ja, dit is mijn vijftiende single in vier jaar. Dat is wel heel veel. Ja, want die knalt als, als een gek eh, overal doorheen. Ja. Echt, hè, niet te geloven. Maar ja, ik ben al een beetje beleefd, dus ik moet het er allemaal leren halen. Ja toch? Ja, zo is het. Nee, maar weet je, ik, ik, ik hou van muziek. En ja. uh, ik, ik heb vorig jaar ook... Weet je, er waren toch geen optredens vorig jaar. Dus ik ben nee. gewoon lekker de studio ingegaan, gegaan, nummers gemaakt, nummers uitgebracht. ...album afgemaakt en, uh, en dit jaar twee nieuwe uh, singles eigenlijk die nog niet eens op het album staan. Nee, want uh, ga jij je, ga je nog werken aan een album of niet? Nou ja, I mean, uh, ik heb net een album afgemaakt, uh, november afgelopen jaar. Ja. Met 13 nummers en uh, ja, die, die draaiden hartstikke lekker mee en ja, ik ga nu weer werken naar een nieuw album. Ja, dus uh, het wordt wel een album met, met wat oude singles en wat nieuwe singles. Nee, nee, nee, ik ga nu allemaal nieuwe weer doen. Ik, oh, oh oké. Okay. Het, het album wat ik in november uitgebracht heb. daar staan ook mijn singles op. en ook wat nieuw werk en een paar ballads. En, uh, en uh, ja, weet je, de, dus die loopt nu een beetje mee. En uh, ik ga nu weer werken naar de nieuwe album toe. Dus het zal, uh, ja, denk volgend jaar misschien weer komen. Ja, want ik, als, ik, als ik jou. Dan, dan denk ik gelijk weer altijd aan de Blue Diamonds. Daar hebben we het toen over gehad, ja. hier al. ja, ja, ja. ja, ja. En, nou, ik heb veel, veel met, met Riem heb ik, uh, gewerkt nog, ja. een van de Blue Diamonds. Ja. Ja. Want volgens mij zijn ze beide niet meer, hè? Nee, nee helaas niet meer. Maar ja, weet je, dat, dat, ja, dat, dat is een, een gemis en een ja. soort muziek wat je ook niet meer terugkrijgt, hè? Nee, nou ja, weet je, ik ben ermee opgegroeid. Ja, dus Weet je, het bekendste nummer van hun, Ramona, ja, wie, ja. Kent, wie kent het niet? Ja, Ja, joh. Dat is, dat is een nummer, dat, dat, dat wordt over honderd jaar waarschijnlijk nog gedraaid. Ja, klopt, klopt. En het zal, dat zal altijd zo blijven. Ja. ja, dat uh, zeg ik. Ja, ze hebben heerlijke muziek. En ze, ik, ik heb nog uh, aardig wat, wat, wat singeltjes. Uh, uh, 45 toeren, singeltjes destijds nog. <laughs> ja, en, en ik heb ze, volgens mij, ook nog een LP. Als het goed is. Ja, dat zou zo kunnen. Ja. Ja, ja. Dus uh, nee, ik heb nog genoeg van ze. Ja, maar dat, dat moet je koesteren, zulke dingen. Ja, nou ja, ik, ik, ik ben sowieso zuinig op uh, mijn singles en, en, en LP's. En, ja. Het is uh, een, stukje, een stukje van mij, zeg maar. Het is ook uh, ja, van destijds uit de piraterij en dergelijke. Dus uh, ja. Ja, ja dat blijft ook altijd. Uh, de muziek blijft altijd. Ja, daarom, dat is ook zo. Sommige mensen zullen zeggen, joh, die vindt is gek en die bewaart al die oude rotzooi, maar... Ja. <laughs> ja, ja, nou ja, weet je, rotzooi, rotzooi. <laughs> ja, dat is wel goed, voor, voor, voor, ik zeg altijd wat voor de ene rotzooi is. Ja, het kan voor de andere heel veel bet ja. van betekenis zijn. Ja, ah, inderdaad, inderdaad, joh. Ja. Ik bedoel... Hé, hey, maar um, deze Juanita mi amor, hebben we. Ja. Uh, uh, zit er nog uh, iets uh, snel achteraan te komen, of...? Nou ja, weet je, ik heb nu twee vlakken achter elkaar en ik hoop dat deze twee de zomer ook een beetje mee gaan draaien. Ja. En uh, ik ben nu wel weer aan het schrijven en ik ben net afgelopen week weer in de studio geweest voor een ander project. Uh, dus de, ja, er komt sowieso, komen sowieso weer dingen bij. En, ja. uh, maar dan moet je echt rekenen september, oktober. Ja, Oké, okay. dus, dus je blijft je tijd inhalen. Ja, zeker. Ja, dat blijf ik sowieso doen. Ja. Weet je, het is gewoon veel, veel te leuk. en weet je Het voordeel is, je schrijft bijna allemaal, allemaal teksten zelf. Ja. Dus ja, uh, het zijn mijn kindjes ook dan een beetje, weet je ja. wel. Ja, tuurlijk. Ja, dat snap ik. Het is toch uh, waar je tijd uh, ja. en geld investeert, zeg maar. Ja, nou, maar dat is toch zo, weet je. Ik heb natuurlijk hele leuke dingen gedaan. Ik heb die, de, de, twee jaar daarvoor heb ik zoveel optredens kunnen doen. Ik had een, en, en ik heb televisie gedaan, dus ik heb leuk geld verdiend. Dus ik kon gewoon singles gaan maken, weet je wel, ja, kwaliteit. Ja, ja en, en dat heb ik gewoon daarin geïnvesteerd. Oké. Okay. Ja, dat, uh, dat uh, ja, is toch... Uh, ja, investeringen uh, uh, blijft toch altijd het, het belangrijkste? Ja, is ook zo. Is ook ja, zo. Maar dat moet je he. ook doen, weet je. Op een gegeven moment kom, ding, komen dingen weer naar je toe. En helemaal, na, als corona straks een keertje ooit een keer afgelopen is. Ja. Dat het allemaal weer een beetje gaat lopen, ja weet je, dan, dan, dan ga je dat vanzelf merken. Ja, maar nou ja, ik, ik hoop in ieder geval dat die nader ga je nou eens een keertje ophouden. Eh. Ja. <laughs> eh, liefst gisteren, maar goed. Eh, dat, dat, dat gaat niet als ik als ik net weer nieuws heb gehoord, eh, dan denk ik van, nou ja. Weet je, het, het, ja, bepaalde dingen snap ik niet, maar dat laat ik eventjes in het midden. Ja, ja maar, dan, maar dan moeten wij ook ons helemaal niet bezig mee gaan houden, weet je wel. Nee, uh, ja, ik, ik, getalletjes en cijfertjes en nee, dan de denk ik van, joh, er klopt uh, ergens, uh, klopt er iets niet. Maar goed, uh, dat is mijn mening. Ja, maar ja, weet je, wij, wij moeten ons lekker... Uh, bezighouden met het vermaken van mensen. Jij als, hè, als, als, als, als radioman en ja. als muzikant en, en, en zo, zo hou je het, zo hou je het ook, ook gezellig, weet je wel. Ja, nee, maar dat moeten we ook houden. Net, want ik zie nu de beelden voorbij komen van, van de Maasen die toch ja. wel behoorlijk aan, aan de top staat. Ja, klopt, ja. En aan de enkele kant ja, zie je de beelden dat gewoon hele dorpen gewoon onder water staan. <coughs> Ja, ja, niet best hoor. Nee, nee, helemaal niet. En, uh, ik, ja. <laughs> en uh, ik hoorde net van die van het ook aan de Maas. Ja. En uh, hij zegt, dat, uh, dat staat daar, daar behoorlijk hoog. Dus uh, hij, ja, nou, hij zit het ook hoog. in de gaten te houden. Ja. Ah ja, joh. Hé, hey, Ray, ik zou zeggen, kondig lekker jouw nummer aan. Ja, nou heel graag. Ja. Nou voor alle lieve luisteraars bij jullie natuurlijk. Vanavond mijn allernieuwste single Race Mid Met Goenitaan Mirror. Oké, okay, ik zou zeggen, geniet van het uh, zonnetje. Ja, doei. En. Uh, hey, en super, super bedankt weer. Ja, en jij ook? Uh, ja, hopelijk weer binnenkort in de, in de studio. Ja, laten we het hopen, man, in het najaar. Is goed. Oké. Okay. Hey, groetjes, een goed weekend en doei. groetjes thuis, hè. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ik was op vakantie, het land van de zon, waar ik jou ontmoed de liefde begon het land van de palmen de lust, de wijn en amor ik zag jou daar dansen alleen op het strand ik liep naar je toe en je pakte mijn hand we dansten toen samen één kus en ik was verliefd Take care. Ik hou van de warmte de zon en de zee. Ik gaf je mijn liefde en ging met je mee. Maar kon ik genieten jouw doubte de wijn en de zon. Het is als een sprookje wat voelt toch fijn. Ik leef heel. Dat was je dan, Juanita, Mia Amor, Ray Smit hier bij CFM. Uh, ja, Zandvoort. En dat allemaal met Entertainer for You. Tot de klokjes van 7 uur. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. CFM, Zandvoort met Entertainer for You. Emiel Hartkamp en blijf nog even... we gaan lekker uh, naar uh, Richie uh, Povri. en uh, ma, ma ma, ma maria en dat moet die op 904 plus 5 op de kabel en DAB plus 6a. conyoki blu vaso rosse come No, Zomerse is klonken van uh, Rutsi en Popperi. Mama, maar Marina. Oh nee, Maria. Marina is wat anders. Dat is Rocco Granata. Ja, maar die zit er niet bij. We gaan lekker naar Henk Dame. En hij wil ja, het over. Ze zeggen ja, dat je mij verlaat. Nou, ik nog niet. Tot 7 uur, eh, ja, ben ik bij je. Mijn vrienden die vertelden mij: Dat jij nog iemand deelt met mij en dat je mij misschien nog wel verlaat. Ze zeggen dat die andere man jou geeft wat ik niet geven kan, en dat je bij hem bent tot s'avonds laat. Maar wat ze zeggen laat me kaat, Want ik weet dat je van me houdt Maar toch voel ik de twijfel in mijn hart De angst dat jij mij ooit verlaat En dat je naar die ander gaat Dat heeft heel mijn leven zo verwacht Ze zeggen dat je mij dat Je naar een ander gaat Maar dat geloven, nee, dat kan ik niet Ze zeggen dat je naar me lacht Maar tranen huilt diep in je hart Hoe zeg het mij, verwerk jij je verdriet? Ze zeggen dat je mij verlaat En liever naar die ander gaat is er iets dat ik niet weet Ik hoop dat ik me zo vergis En dat er niemand anders is Dat ik die roddels heel snel weer vergeet Ik zie je hier nu voor me staan En in jouw ogen valt een trap. Je zoekt naar voor maar je Wint ze niet Huilend kijk je mij nu aan En zegt dat je niet weg wilt gaan Want jij zegt dat ik dat niet heb verdiend Je zegt me dat ik mij vergis En dat er niemand anders is En alles wat ze zeggen is niet waar Deed ik dat je van me houdt en wat ze zeggen, laat me kalm. Jij en ik, wij horen bij elkaar. Ze zeggen dat je mij verlaat en dat je naar een ander gaat, maar dat geloven, nee, dat kan ik niet. Ze zeggen dat je daar Tranen houdt diep in je hart. Hoe zegt mij verwerk jij je verdriet? Ze zeggen dat je mij verlaat en liever naar die ander gaat. Vertel me, is er iets daar? Dat ik die roddels heel snel weer vergeef. Henk, dame. En ze zeggen dat je mij verlaat. Nou, nog eventjes niet. Ik ga nog eventjes wat muziek draaien natuurlijk. En uh, ja, deze... Uh, ja, ik, ik, ik kijk. Uh, ik zie de beelden voorbij komen. De, de, de beelden dat je zegt van... Jezus, wat is hier allemaal aan de hand? Hè, uh, je ziet de verwoesting van het water. En uh, ja... Dat is eigenlijk ook een beetje de verwoesting. Ja, heeft, heeft Jeroen van der Boom ooit in dit nummer bij elkaar geraakt. De stilte. Want de stilte doet me zeer. Ik kan alle stemmen horen. Maar jouw stem hoor ik niet meer. Heel mijn wereld lijkt weg. zwijgen. Als een adem in van pijn. Als ik jou niet terug kan krijgen.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 De boom en de stilte. Ja, en dat uh, allemaal met die, uh, ja, die verschrikkelijke beelden van, uh, van uh, ja, de dorpen die uh, eigenlijk onder water staan. Glen, uh, ja, avond. Ja, goedenavond. Glen dame, dames en uh... heren. Ja. Dat klopt helemaal. Ja. Hey, jij bent single uitgebracht. Dat klopt. Dat liefste. En liefste. Liefste, inderdaad. Is dat uh, een beetje uh, in de privésfeer of? Uh... Uh, nee, gewoon in het algemeen. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, je weet het nooit, hè? Ik denk, nee, ik zal het even vragen. Misschien inderdaad. Hey, Misschien is het een beetje in de privé weer... Uh, ja, ben je verliefd geworden? Of zijn uh, zij verliefd op jou geworden? Dat kennen we ook, natuurlijk. Ja, dat kan allemaal. Ja, toch? Hé, <laughs> hey, hoe is het uh, allereerst met jou? Ja, goed. Het ja. gaat lekker. Ja. De single doet het goed. Ja, dat, uh, dat kunnen we inderdaad zien. En uh, ja... Hoe, hoe is het eigenlijk ontstaan? Uh, hoe ben je op het idee gekomen? Of, of, of zijn ze op het idee gekomen? Uh, nou, ik hoorde een nummertje van Olly Meurs. Ja. En die was getiteld Dance With Me Tonight. En dat nummertje dat bleef hele dagen in mijn hoofd zitten. En toen dacht ik van nou, laat ik daar eens een keer zelf een Nederlandse tekst op proberen te schrijven. En ja, dat stond eigenlijk, binnen een paar dagen stond het op papier. Uh, ja, daarna ben ik naar de mannen van Sonic Solutions gegaan. Ja. En die hebben eigenlijk het originele nummer compleet afgebroken. En eigenlijk weer opnieuw opgebouwd met een uh, frisse sound eronder. En accordeonklanken van Manfred Jong en -Elis erin. Ja. ja en dat is, uh, of daar heeft dit als resultaat uitgekomen. Ja, ik, ik, ja, ja. <laughs> zoals jij zegt, zegt. He, Heel he, he, de nummer afgebroken. En, uh, het klinkt eigenlijk een beetje als Lego. He, we ja. bouwen het dan weer opnieuw op, maar dan eventjes net iets anders. Precies. Toch? Ja, nee, ja, het is gewoon een hele <laughs> Ja, nee, maar sowieso een, een leuke single. Hé, hey, uh, waar kunnen mensen jou uh, ook eigenlijk uh, volgen? Want heb jij een site? Uh, nee, ze kunnen me eigenlijk overal volgen behalve hun eigen website, want die heb ik niet. Uh, Komt die er wel? Wat zei je? Komt die er wel? Ja, misschien in de toekomst wel. Oké, okay, dat is een beetje afhankelijk van uh, hoe dat het gaat lopen. Dat klopt. En de mensen kunnen me nou vooral vinden op een vind leuk pagina op Facebook. En als ze dan Glenn Danen intypen, dan komen ze eigenlijk op mijn pagina uit. En daar kunnen ze me volgen. En ook voor de mensen die op de Instagram zitten, daar kunnen ze me ook op volgen. Ja, mooi. En dat, uh, uh, uh, bij welke maatschappij? was dat je, zei je? Bij Zand Media. Oké. Okay. En daar kunnen ze ook eventueel boeken, neem ik aan. Hè? Ja, dat is ook mogelijk. Oké. Okay. Hey, um, ja, want ik, ik zie eigenlijk nog meer. Uh, zoals, uh, ik vind het eigenlijk wel grappig, want je hebt ook uh, een nummer: Moeder, wat maak je een herrie? Dat klopt helemaal. <laughs> ja, dat ja, die ken ik. is een uit 2020. Ja, want dit nummer ken ik eigenlijk van vroeger nog. Ja, dat klopt. Het is een heel oud nummertje van ja. Melchior. Ja, Melchior inderdaad, Melchior Rietveld. En uh, ja, die heeft dat vroeger als kindersterretje uh, gezongen. Dat heb ik nog mee mogen maken in de Radiopiraterij. En dat is al heel ver terug. Ik even, dat is ver voor mijn tijd geweest. Ja, ja, ja, zeker. Nee, maar goed, uh, maar dat, dat vond ik wel uh, grappig uh, toen ik die titel voorbij zag komen. En ik denk, hé, hey, ja, nummers van, van, van vroeger, eigenlijk van, uh, nou ja, toch zeker wel een, een kleine 45 jaar geleden. Ja. Dan, ja die, die dan toch weer in een nieuw jasje worden gestoken. Dat, is, dat vind ik wel leuk. Ja, dat vond ik ook een leuk idee, ja. inderdaad. ja. En dan zeker deze, deze titel. He, want uh, ja, hij heeft nog meer uh, dat soort nummers natuurlijk. Uh, mijn poes is weg en dat soort dingen. Ja, wie weet, voor in de toekomst misschien. Ja, ja je weet het niet hè. He. Hey, maar er zitten nog meer in het verschiet eigenlijk. Want je hebt deze single uitgebracht, liefste. Uh, ja, dat klopt. Uh, voorlopig zit er nog even niks in. Ik ga eerst natuurlijk de promo uh, volle bak aandacht geven op het nummer liefste. Ja. En ja, ik hoop eind van het jaar, misschien begin volgend jaar, weer met een nieuwe single te komen. Maar de komende maanden uh, ligt de focus op de liefste. Ah, oké. Okay. En uh, ja, hopelijk uh, ook de optredens, uh, of, of die nog een beetje los gaan komen. Want ik hoop ja, dat, dat het. Hoop uh, het ook. Ja, want het is toch wel uh, weer nadigheid. Ja, dat klopt, dat is ook zo. En voorlopig is de agenda leeg. Maar ik hoop hem de, dat we hem dan eind augustus weer mogen vullen. Ja, ja want uh, weet je, ja. eigenlijk hadden we dit al een beetje kunnen voorzien natuurlijk. He? Ja, eigenlijk wel. Wij, wij wel in ieder geval, maar ja, Rut en de jongen niet, zeggen ze. En, en wat ze hebben gezegd, dat weten ze niet meer, dus dat zijn ze vergeten. Dus nou ja, ja. ja. <laughs> zo is het toch? Ja, inderdaad. Eh, maar goed, uh, we hebben de muziek nog en wij gaan dan lekker draaien, liefste. Dat is helemaal goed. En, uh, ja, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. Dan gaan we gezellig met z'n allen luisteren naar mijn nieuwste single. En die is getiteld Liefste. Hey, ik zou zeggen dankjewel. Graag gedaan, en tot de volgende keer. Hey, tot de volgende keer, en misschien in de studio en uh, geniet van het weekend en het mooie weer. Jij ook, hè. Hé, hey, dankjewel. Jo. Hoi, hoi. Geen mooie meid, leuk en een spetje te maken. Luister even, want ik wil je hartje raken. Want je ziet er geweld. We lopen samen op een mooie strand Onder de sterren en de maan pak ik je hand Zie aan jou je er wat Gleendane. Zijn nieuwe single, liefste. We gaan uh, ja, naar Kees En hebben uh, heeft het over Inlijn. Sonny Kees Versluis in lijn en we gaan lekker verder met deze Haarlemse zongen. Rob Zorn en ik kan niet zonder jou. Tot 7 uur het het voor Mijn naam is Fred. goedenavond. Na de fikse scheldpartij dacht ik: nu is het voorbij.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 Je zo vreselijk mis je zo. Ik ben mijn leven klaar. Iedere dag heb ik nog heel veel spaat. Ik kan zo niet verder gaan. Wat heb ik jou? Ging meteen al fout Niemand meer die van je houdt Dat was kloten Ik kan niet zonder jou. Hey, en ik heb het gezegd. Jannes en dame. En doe mij een borrel en een biertje. Nog heel eventjes ben ik bij u. Wil je nog bellen ik zou zeggen, ja, blijf nog gaat. even bij. Het is er niet meer van gekomen. Hey grote vriend, mijn fijne kameraad. Ik heb je zoveel te vertellen.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 Je gezellig met mijn me vriend, wij vieren ons geluk. Doe mij een morsel en een voor mijn vriend, en als je straks aan de maat niet meer op eigen benen staat, zal ik je naar de taxi draaien.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 is in ieder geval de laatste single... voor vandaag, voor deze week. Voor mij. Voor het programma Entertainment for You. Janne zegt dat dame. Doe mij een borrel en een biertje. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Bedankt voor het luisteren. Wees voorzichtig. Let een beetje op elkaar. Ik zou zeggen graag tot volgende week. Tot dan.